Bruins heeft beloofd dat er een nieuw onderzoek komt... naar de werking van het middel. De Britse premier May houdt vast aan 29 maart als datum voor de brexit. Ze is naar eigen zeggen vastbesloten dat het Verenigd Koninkrijk... de EU verlaat met een akkoord binnen de gestelde termijn. May voerde in Brussel overleg met Europese Commissievoorzitter Juncker... en voorzitter Tusk van de Europese Raad. Volgens Tusk is er nog geen doorbraak in zicht, maar gaan de gesprekken door... De brexit-overeenkomst die mee had bereikt met Brussel... werd vorige maand weggestemd door het Britse Lagerhuis. Heet hangijzer is nog altijd de kwestie van de Iers-Noord-Ierse grens. Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel geëist... tegen een vrouw uit Ede, waarvan één jaar voorwaardelijk... ze wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie... in Syrië en Irak. Ze keerde vorig jaar terug naar Nederland via Turkije... en werd toen gearresteerd op Schiphol. De officier van justitie zegt dat de vrouw twee keer... naar strijdgebied in het Midden-Oosten is gereisd... en daar is getrouwd met een jihadstrijder, met wie ze twee zonen heeft gekregen. De vrouw ontkent en zegt dat ze niet in IS-gebied heeft gewoond... maar alleen in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Op de WK-afstand de schaats in het Duitse Insel... is de drie kilometer bij de vrouwen... gewonnen door de Tsjechische Martina Sablikova. Het zilver was voor Antoinette Jong... en het brons voor de Russin Natalia Voronina...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 Op de A2 Utrecht Amsterdam een half uur vertraging over acht kilometer tussen Vinkerveen en Knopend Amstel. Het waait trouwens nog steeds vooral in het noorden van het land heel erg hard. Ze opletten daarvoor op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Elf kilometer langzaam rijdend verkeer op de a 9, die we richting Alkmaar ook langzaam rijden. tussen Belmermeer en Aalsmeer, over 11 kilometer. 5 kilometer file A9 Amsterveen-Alkmaar. tussen Aalsmeer en Knoopdraasdorp. Heb je een kwartier vertraging. Op de A10 Ring richting Den Haag ook nog steeds een kwartier vertraging. Een 8 kilometer file. En voor de Koentunnel vanaf uh, Afrit Volendam richting Zaanstad 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Cross Amsterdam en hij is van mij. Lekker dit nummer. Ja, een topnummer. Ja. Eerlijk. Een nieuwe stem. Ja, een nieuwe, nieuwe, nieuwe jonge jonge stem. Een nieuwe, nieuwe jonge jonge. Zit, nou. Je nou weer, zit je nou weer te ja, jongen, gelijk ik, Achter die hello. microfoon. Ik, ik kom gewoon net uit mijn werk. Jonge, Lekker aan jonge, het jonge, jonge, eten. Jonge. <laughs> ja, uh, maar we hebben een nieuwe in ons ja, midden. Ja, zeker. Hij mag Dat. zich even voorstellen. Wat is je naam? Hoe oud ben je en wat doe je? Milan. Ik ben 12 jaar en uh, ja, ik kom weer bij de radio. Ik uh, kijk of ik het leuk vind en dan uh, gaan we gewoon verder. Leuk man. En waar zit je op school? Wim Ghertebach College. Oh ja. En sport? Wat doe je? Eerste jaar denk ik. Ja, eerste jaar. Basketbal. Basketbal samen met Thomas. Ja. renning zwemmen. Oké. Okay. Juist. Leuk man. En uh, jeugdfitness. Jeugdvis. ja, oh, oké, okay. dus met de fit boy. Oh, dat is uh, bij uh, Canemuze, ja, Canemuze, ja. Gewoon okay. onder begeleiding, onder 16 moet je met begeleiding, Oké. Okay. dus ja. En lukt dat een beetje of uh, ja, gaat een beetje goed. Soms is het gewoon kloten, weet je, kloten, zo dan, Nou, <laughs> nou. No, maar 12 toch? Ja, 12, maar soms, twaalf, al, toch, of, ja, maar soms ook gewoon echt serieus. <laughs> oké, okay. en wat vind je nou het leukste om te doen, dan basketbal, zwemmen of uh? ja, basketbal is mijn leven. Oké. Okay. So, oh, maar vindt is ook wel. Nieuwe Lebron James, en. Ja, tuurlijk. Maar vindt is ook belangrijk. Ja, oké. Okay, maar als je geen jeugd meer bent? Nee, dan gaan we gewoon echt sport gooien, ja. Volle vak. Lekker basketbal, Elke dag. Ja. Hutsa. Oh, dat is... Uh, dat breng je op mijn idee. Juist, hè. Nee. Uh, maar leuk, man. Leuk dat je er bent. En ik hoop dat je het leuk vindt. En dat je ons team kan versterken. Ja. Ik heb er zin Ik in. hoop het ook. Ja. Eindelijk weer een beetje... Jeugd. L jeugd. Jeugd in het programma. En Bij de radio. Zegt, jeugd zegt altijd huts, huts. niveau. Heel een kleine paarden gaat, je weet zelf, het is je niveau in de building, het is een nevo glam. de building, het in de club je Doe Kom in de club als je krullende hert. Het is een nevo! Wacht jij die dansen of niet? Eeeh! Spring een kleine impala Spring een kleine dammer. Het is een Doe normaal en Kunnen lopen op mijn hoofd en ik spijs en nevo! Het is een Doe normaal en Kunnen lopen op mijn hoofd en ik spijs en Doe normaal en nef-out. Huts. Huts. Huts. Huts. En it's based and nef out. Huts. ik spaced en nef-out. Huts. en slangen geen struts. Kom ik in de club, dan je weet ik maak stuk. Het is geen geluk wanneer het AK is gelukt. Het is geen geluk wanneer het AK is gelukt. Wat Want we werken. Huts. Die kartje heeft geen sterkte. Huts. 45 op de hip, volle knip. Doe normaal, ik kan de pret voor je bederven. Ja. Hoe weet je, weet ik was gans Laat je Chickie op mijn dik zitten, gos Ze wilt je niet en dat omdat je kort knijpt. Je bent een kleine jongen, hele dag op Fortnite. Ik ben heet net als jullie, kom ik dan, kom ik fully Op doen net als de coolie Hey, ik heb sex, dus gooi wat mensen in het publiek. Hey, ik heb steks dus gewoon wat best in het publiek Huts en nevo, doe normaal en nevo lopen op mijn hoofd en ik space en nevo Huts en nevo, doe normaal en nevo lopen op mijn hoofd en ik space en nevo Huts, huts, huts Doe normaal en nevo Huts, huts, huts oh, En ik space uh, en nevo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 die slangen worden leren en niveau, huh? Ben ik in bloed, dan scheur de hele tent groot. groot Hele tent bloot, Brood. hele tent rood R Geen remblokken, <hijf> ik moet racen naar die finish Racen naar die finish, Ra racen naar die finish <hijf> En die tattoos op mijn been laten smelten net boter Op, op high top, domme swag op motor Rolex boss down, alle kanten glimmen eh? Nek je die alle kanten glimmen Huts <hijf> en neval doe normaal en nevo <hijf> Krillen op mijn hoofd en ik space, en nevo Huts en niveau, normaal en space and lebon let's let's little and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 die zijn shit die gaat niet met een Kom de naar binnen bus. in de club met streetface no smile Whoa. Word niet gefouilleerd de wako ken m'n profile Whoa. Ik ben even lekker in een sowieso style die niggas swaggen, jacken want ze hebben no style krou, krou. Ja toch het dier, man, jullie zijn goed losgegaan op die beat en nef oh. ja, Als je een klein onlos geslagen gaat Maar nu gaat je niet geen het staat. er in de buggy. ik ben loes hoe alle. Zeg die gaatjes, top block party, esco wat Locos, het zijn nef ouw oh. Hey you said well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 Could fade so fast We said forever But not where in Zeg maar wat. Ik ben blij als ik aan het eten ben. Zijn <laughs> <laughs> jullie ook zo blij? Ja, van dit nummer wel blij, ja. Ja, toch maar. Ja, dat is wel een lekker nummer. Heel lang stond het op nummer 1, hè? Ja, kijk go. Oh. Kijk, kijk, oh. kijk <laughs> En Weet je wat nu op nummer 1 staat? Nou, mijn tip. Oh, en dat was Giant. Oh, giant. Oh, die ja. zal straks ook nog wel voorbij komen, gok ik. Ja. Zie. Ja, dat is topnummer, toch? Hé, hey, uh, weet je waarvoor het voor tijd is? Huh? Ik denk spelletjes. Ja, ah, ja, ja. Dat ah, ik nooit meer He, <laughs> oh, Ja, ja, ja, ja. En ik weet niks. <laughs> Succes, <Ja>. Thomas. <laughs> Hij, Hij heeft geen programma meer voor zijn neus. Nee. Ja, jij stuurt me niks door. <laughs> ik wist nog niet dat je zou komen. Maar goed, maakt niet uit. We beginnen op nummer 5. Uh, daar staat Call of Duty, Black Ops 4. Die is twee plekken gezakt... Dan op nummer 4 staat Super Smash Bros. Zo. Ste uh, Nog steeds? Uh, ja, nee, die is weer terug. Die oh, hij is weer terug. weer terug in de lijst. Ja. Okay. Op uh, nummer 3 staat FIFA 19. Die is één plek gezakt. En hoe lang staat hij al in de lijst? Ik heb geen idee. Oh, hij is slecht voorbereid weer. <laughs> oh ja. Zegt degene die geen programma bij zich heeft en een en volle, volle mond bomb. heeft. <laughs> op nummer 2 staat Kingdom Hearts 3. Die is ook nieuw. En op nummer 1. Één... Red Dead Redemption 2. Ah, die heb ja, ja, dat vond jij een vindt, vindt, spel. Ja, leuk spel, hè? Wat ja, ja, is dat voor het spel, wel, hè? Waar gaat het spel over? Ja, het is Wilde Westen. Wilde Westen. Ah, daarom was de vraag. Oh, jij stelde net die vraag, hoor. Ja. ja, ja. Draaien jullie ook wild West-muziek? Nou, ik heb hem nog nooit is dat, gedraaid. Is uh, dat de muziek nee, nee. Dat je zo die je in films ziet met die wapens en zo? En, uh, ja. nee, nee, nee, niet die muziek. Nee, het is gewoon een groep van nu. Die heet gewoon Wilde Westen, WW Nation. BB, Zoek hem op, zet hem hem op als tip van... Nee, je naam vergeet Milan. Milan. Chow, <laughs> <laughs> jongen, jongen. Hé, hey, uh, we gaan weer muziek luisteren. Allei keer. Go met de flow. Welke muziek is het? And the Real Love. Real Love? Ken je het nummer? Love, geen idee. Ziet hier staan? Ik denk het wel. I love you with the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 Moet dat uh... Sure. Nou, Mooi. zet die radio maar weer zachter. Speakerstuk bij de mensen thuis. Ja. En de glazen gebroken. Rustig jij, ja, hè? Ellie Goulding. En Close To Me. Gouding. Ja, Goud. zeker. Goud. Goud. Ah. Hé, hey, uh, ben je er klaar voor? Voor de film, zeker? Ja. Het komt altijd zo lekker binnen, dat muziek. Gewoon als je hem staat. We hebben er weer zin in. Gefilmd, ze komen weer. Precies. Uh, ik moet wel vertellen dat het allemaal uh, nieuwkomers zijn. Nou, er wordt veel uitleg uh, voor jou, Thomas. Ja, nou ja. Succes. Eén ding dat ik hoef te vertellen is dat ik er vorige week niet was. Oh, en uh, de week daarvoor. Oké. Okay. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, niet <lacht> <er> hele <lacht> bedrijven, hè. Uh, op nummer 5 hebben we de Lego Film 2. Oh, ja, Nieuw in de op 5. wacht. Waar gaat die over? Uh, Lego. Hey, ja. ja, Lego. Weet ik. Oh, ja. uh, voor zes en ouder. Dan op nummer twee. Dan moet ik even kijken hoe, dat, hoe ik dat ga zeggen. De pro, Prodigy. Pro, pro. Maar je zit al op nummer twee. Of uh, nummer vier, sorry. Okay. Ja, je staat twee van onder. <laughs> nee, ik bedoel op nummer vier staat de pro, Prodigy. Pro, de Prodigy, waarschijnlijk. Ja, zoiets. <laughs> Nieuw in de top 5, ja. ja. Oké, okay, leuk. Uh, voor 16 jaar en ouder, dus Milan. Sorry. <laughs> Trek Ze trekt me toch een bek. Uh, op nummer 3 staat de Green Book. Op, uh, nee, niet de Jungle Book. De uh, Green Book. Ja, het schoot me bij wij met de binnedeck. Nee, moet ik het toch even zeggen. GELACH Pas je dat je niet achterover valt. Oh, uh, voor 12 jaar en ouder. Dan op nummer 2, Instant Family, voor 9 jaar en ouder. Ook uh, deze is nieuw in de top 5, jawel. Uh, op nummer 1 staat dan. Wacht, op muziek. Oh, spannend. Ja, oh, het is zo spannend. Ik denk dat je deze misschien wel kent: Captain Marvel. Ja, nieuw in de top ik 5. Denk, ik denk ooit van gehoord. Maar... Dat is toch met de, met je de ster? De, je kent de Marvel-films? Ja, die wel. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, daar is het ook van. En de kapitein daarvan. Denk ik. Maar hij is wel voor jouw leeftijd. Want hij is voor 12 jaar oud. Ah, ja, maar ik ben niet echt van die Marvel dingen. Nee? nee hou je niet. wel van dan? Deadpool. Gewoon, ja. Deadpool is ook van Marvel. Ik ga bijvoorbeeld naar, als hij nog draait, The Creed 2. Dus de kerstfilm, hè? Nee, nee, nee. Die boxfilm. Oh. <lacht> <lacht> nee, dat had <is> Grinch. cringe. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Trouwens, die is ook heel leuk, hè? Die, uh, The Grinch. De Grinch. The Grinch. Maar dan zeg maar... Uh, cringe. Ja. Hoe moet je dat zeggen? Zeg het gewoon. Zeg maar niet, niet met echte mensen gewoon in de. animatie. Juist, in de animatievorm. Die, die is echt leuk. Ja? ja, ja ik, ik hou heb, niet ik, van films. Dus. Ja, ik heb een beetje naar reclame gekeken. Of uh, de trailer, die vind ik leuk. Ja, leuk. Nou, ja. Maar ook een aanrader misschien. Ja, misschien. Hoe, lang hoe lang draait die? Geen ik idee. Weet niet. Maakt niet uit. Ik denk niet <laughs> dat het draait. Ik denk dat het afspeelt. Precies. Dora, <laughs> een film draait in de bioscoop. Oh. Snap okay. je? Ja, ja. Dat is nog nou oud al... op de tape zeker. Hallo, zo oud ben ik niet, Gaat hè? het niet meer op zo'n Ik ben 26, ja? Ik ben 26. jaar. Oké. Okay. <laughs> <laughs> um, volgens mij gaan we jouw favoriete liedje draaien. Ja, zeker. Zeker, zeker, zeker, zeker. Het is uh, Giant met, uh, van uh, Calvin Harris en Ragambo Bowman. I understood Before I knew what it was the pills on je table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 Yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt under me. Yeah, I'm gonna shake, throw it away in the dirt. Yeah, I'm gonna shake, throw it away in the dirt. Yeah, I'm shake, throw it away in the dirt. Yeah, I'm shake, throw it away in the dirt. Ik ben een giant. <laughs> nee. Hé, krijg je krijgt van die Red Bull nou ook wel vleugels uh, met je giant? Of? Ja joh, echt heerlijk man. <laughs> uh, dit is jouw favoriete liedje natuurlijk. Dit is echt een van mijn, mijn favoriete uh, oh, liedjes. Ja ja, ja, ja, ja. En opnieuw, Een, een van, van favori mijn favoriete liedjes. Ja, precies. Nou we hebben we natuurlijk toen rond de kerst, hadden we ook zo'n leuk liedje. Oh nee waar heel veel over gesproken werd. Ja. Van of het nou oh. wel zo was of niet. schrikkelijk: Speciaal voor jou. Ja. Nog even één keertje. Oh no, oh no. Ik heb echt niks anders nodig. Geen cadeautje komt in de buurt van dit. Dit kan je echt niet. Ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. <laughs> Mr. 305 checking in for the remix. You know that it's 75 street Brazil. Well this year going gonna be called Cayocho. <laughs> que ola cata, que ola omega. And is we gonna do it. One, two, three, four, uno, two, three. I know you to the top uh. Pit got it locked from goose to the So uh. R.I.P. a big in pocket uh. that he's not but damn he's hot <laughs> Label flop but Pit won't stop Got her in the cockpit playing with Pits <laughs> <laughs> Now watch me make a movie like Albert Hitchcock Don't play games speechless en speechless. Bespraakloos ben je niet. Ha, ha, jongen. Jonge, jongen, jonge, wat lager. Hoe? Wat deed je nou net voor je mond trouwens? Je zat weer een van de. Wat is dat? Dat was mijn laag. Ja, probeer eens te praten, probeer eens te praten. Klinkt een beetje blikkerig. <laughs> <laughs> dat ze de heren. Zo klonk de radio vroeger. Oh ja? Nou, volgens mij, ging geen... <laughs> <laughs> er meer iets van. je uh... zeg maar gekraak, zeg maar. Ja, dat is even... jouw stem. Ja. <laughs> Weet je wat? Ja. Het is de toch niet een deuntje evenementen deuntje. Ja, toch? zeker wel. Echt waar. Zeker wel. Oh, man. Daar had ik echt zoveel zin in. Ik heb toch één evenement, hè? Eentje! Eén een hele! Voor 2 maart. Oh! <laughs> het is Was nu 7 februari, en, en wat is het evenement van zondag dan? Ja, het Open Huis. Ja, dat is toch ook een evenement, evenement? Ja... Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, okay. ja, okay. Het is een van de belangrijkste evenementen van Zandvoort. In ieder geval voor CFM. Ja. Dus. Ja, ja, ik verbeter me ja, even ja, voor GFM. Nou, Ik zou het even zeggen, uh, zondag uh, de 10e. Hoe laat? Vanaf 10 uur. Op een dag Zocht bij Zivem. Ja, ochtends. ja ochtends. Nee. Nou, niet s'avonds. Dus. Nee, hij ja, gaat niet. <laughs> nee, hebben uh, we op een dag bij ZFM. Dus ik zou zeggen, kom gewoon even binnenlopen. Kun je onze gezichten ook even zien. Misschien gezellig. niet voor mij nog. Ik, ik weet niet of je dat wil, maar... Okay. Gezellig. Ja, het Zijn nou al gezellig? Ja. Ah, dat klopt ook Dat ook. is zeker gezellig. Ja. En je kan veel leren en je kan je aanmelden... Ja, voor vrijwilliger ook. te worden. Ja. Informaties ja. ja, kan. Kijk, uh, ik ben Weerlijk. zijn naam weer vergeten, maar dat maakt niet uit. Milan. <lacht> Milan. <lacht> maar weet je hoe dat komt? Weet je hoe dat komt? Nou. Omdat hij jou net iets vertelde, Jero, in de studio. Ja. Oh, oh. Waar jij het niet helemaal mee eens was. Nee, dat maar. klopt, ja. <lacht> ik het, ik, ik, Kijk, hij ik, gaat ik, gelijk in die aanvalspositie. Ik snap er geen hout van. Nou, Erg vertel. Niet. Vertel. Het gaat over <lacht> voetbal voor iedereen, even. Ja? En zullen mensen mij misschien wel haten? Dat mag ook. En daar ben ik toch trots op ook. Maar deze Milan, die was vroeger... Hij is twaalf, maar vroeger... Groep drie. Groep Twee. Drie, Voor Ajax. Ja, dat is goed. Ja, dat is ja, goed. Ik denk goed. van, ah, dat is wat met die jongen, hè. Dus een topper, die houden we. Wat vertelt hij later? Ik ben ah. overgestapt van, van Club. Hij is nu ja, van Feyenoord. Ja. kan je dat maken? Draaij! Einde carrière ja dat ja dit is, is, is een minpuntje zaak, minpuntje in die cv denk ik dat is sowieso maar man, uh... man man als je dan toch geen verstand voor voetbal hebt stop dan met kijken ben je ook in uh, daar nou ben ik klaar. of zo willem nee 2? geen willem II. nee, nee. Oh, dat is ook wel een goed clubje. en wat zegt hij dan ook nog oh, ja, ja feyenoord is zo goed ja, tuurlijk. <laughs> maakt niet uit. Ik heb net wel. Uh, ja, oké. Okay. Ik heb al, al het over zich oh, het heen gehad. het positief houden? Nee. Maar oké, okay. <laughs> het is uh, klaar. Ik heb Wacht nu maar, genoeg. jongen, wordt dat je. Oh, nee. Nee. Uh, nee Iedereen maakt fouten het is ook in zijn leven. Je ik willen gaan naar de dus evenementen? Voordat het, uh... Ajax Herakles, uh, zaterdag. Oké. Okay. Oh. <laughs> Ga maar. Ja? Ben je klaar? Ja. Met je voetbal? Of wil je voortaan het uh, Zandvoorts voetbalkwartiertje of zo? Nee, nee, nee. nee, nee. Oké. Okay. Uh, nou goed, op zaterdag 2 maart... Uh, zal op het circuit Zandvoort de Final Four worden verreden. De vier uur duurde wedstrijd... is de finale race van het Winter Endurance Championship... van 2018-2019. De toegang tot de Final Four is gratis. En voorafgaand aan de wedstrijd... kunnen alle bezoekers ook gratis een wandeling maken... op de starting grid. Zo... Uh, Moeilijk, hè, lullen? <laughs> Oké, okay, in ieder geval, kijk verder uh, voor verdere informatie op uh, www.zpz.nl. Op het circuit. En nou hoop ik natuurlijk ook... Misschien iedereen hoopt daar stiekem door op. Op die Formule 1, hè? Die gaat komen. Ja, Alleen ze 2020. moeten even wat geld, uh, geld geven. Anders ah, ja, komt ja, het niet. Komt goed. Ah, joh. Kom even goed. muziekje spelen op je, op je uh, instrument en dan komt het allemaal goed. Wat voor instrument? Op je saxofoon. Toevallig dat het liedje nou net saxomafoon heet. Hier is saxomafoon van Dave Winnell. healthy and without me. Ik onderbreek mm -hmm. het liedje even voor een paar seconden, want we gaan even naar het nieuws luisteren. En dan zijn we zo meteen weer terug met de tweede uur. Leuk. Zeker. <laughs> met artiestennieuws. Artiestennieuws? Artiesten -nieuws. Nou, ik artiesten nou, ben benieuwd wat, uh, ik heb er zin in. wat ik weer heb uitgezocht. Wat, wat jij weer hebt gevonden. <laughs> ik ben ook benieuwd. Oké okay dan. <laughs> <laughs>